Elf uur, Freddy van met het NOS-journaal.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 voor hun zorgen.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 Het water in de Brisbane River blijft een paar dagen op het hoogste niveau. In Queensland zijn tot nu toe 13 mensen omgekomen door de overstromingen. 43 worden vermist. In het gebied rondom Rockhampton trekt het water langzaam weg. Die stad werd vorige week zwaar getroffen door overstromingen.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 De longfunctie bij baby's is door het anti-rookbeleid van de regering de afgelopen jaren verbeterd. Doordat zwangere vrouwen minder in aanraking kwamen met omgevingsrook, was er minder schade aan de longen van baby's in de baarmoeder. Het blijkt uit een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen tien jaar zijn de longen getest van zeker 1700 baby's drie weken na de geboorte. In 2008, vier jaar na het rookverbod in publieke ruimtes en op de werkvloer, was de longfunctie gemiddeld 10 verbeterd. Vorig jaar, toen ook de horeca rookvrij was... bleek de longfunctie opnieuw 10% te zijn verbeterd. Volgens de onderzoekers hebben pasgeboren baby's met goede longen... later veel minder last van hoesten en andere longproblemen. De rechtszaak tegen president Boutersen van Suriname... heeft een nieuwe wending genomen. Boutersen moet in zijn strafzaak als president... zelf een nieuwe rechter benoemen om een overleden rechter te vervangen. Dat meldde Surinaamse media...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 Kuwait en Irak hebben een belangrijke stap gezet naar herstel van hun betrekkingen. Voor het eerst sinds de Iraakse inval in Kuwait van 1990 heeft de premier van het land een bezoek gebracht aan Irak. De Kuwaitis willen investeren in hun buurland en Irak is er veel aangelegen de economische banden met de regio te versterken. Een belangrijk struikelblok is nog de ruim 22 miljard dollar die Kuwait van Irak wil hebben als vergoeding voor de schade die is aangericht tijdens de Golfoorlog. Irak probeert er onderuit te komen met het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 De inwoners van Haiti hebben zojuist een minuut stilte gehouden... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving. Om zeven minuten voor vijf plaatselijke tijd... begon een jaar geleden de grond in Haiti te beven. Die verwoestende aardbeving kostte het leven... aan tussen de 100.000 en 250.000 mensen. De tellingen lopen sterk uiteen. Premier Belrive vermaakte vandaag een nieuwe schatting bekend... van ruim 316.000 doden. Veel overlevenden wonen nog steeds in tentenkampen. Op meerdere plaatsen in het land werden vandaag en gisteren herdenkingen en kerkdiensten gehouden. Zo was er een kerkdienst bij de grootste kathedraal in de hoofdstad Port-au-Prince. Oud-president Clinton van de VS woonde de plechtigheden bij. In Ivoorkust zijn drie VN-militairen gewond geraakt... toen hun voedseltransport werd overvallen en geplunderd.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 Het weer tot slot. Vannacht regent het. Het wordt niet kouder dan 4 tot 8 graden. Morgen opnieuw veel regen en het wordt dan 8 tot 11 graden. Ook vrijdag en zaterdag valt veel regen. Vanaf zondag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Clary Polak. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er in Nederland weer wolven zullen rondlopen, las ik vorige maand in de krant. Vandaag was er een bericht dat Zweden er inmiddels zoveel heeft dat men er enkele tientallen wolven wil afschieten. Is het misschien een idee om ze te sparen en vast hieruit te zetten... bij wijze van proef? Of zouden wolven ook onder het strengere asielbeleid vallen? Every time you say goodbye, Alison Krauss. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Op de dag dat de Duitse regering besloot de missie in Afghanistan met een jaar te verlengen... ging GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap de confrontatie aan met haar verdeelde achterban over een nieuwe Nederlandse missie. Sap brengt straks verslag uit aan ons... Oproer in Tunesië. De recessie daar heeft niet alleen de werkloosheid aangewakkerd, vooral onder de goed opgeleide jeugd, maar ook de onvrede. Wordt er aan de poten van de troon van dictator Ben Ali gezaagd? Dit kabinet onderzoekt de mogelijkheid om het gevangeniswezen te privatiseren. Straks een discussie over de wenselijkheid van het streven. En we eindigen met een gedicht. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 12 januari. Queensland heeft al dagen En Want het water in Brisbane bereikte op de avond zijn hoogste punt. Correspondent Robert Portier is in de gestrof, getroffen Australische stad. Dag Robert. Goeiedag. Is het water zo hoog gekomen als men vreesde? Nee, het is niet zo hoog gekomen als men vreesde. Het is blijven steken, ongeveer een halve meter. ...onder het niveau van de beruchte vloed van 1974. Maar uh, hoewel dat een opluchting is voor heel veel mensen die net op de rand zaten... ...en dus nu uh, hun huis niet overstroomd zien... ...wil dat niet zeggen dat uh, de schade nu minder is. Uh, ik heb uh, zelf bij die rivier gestaan, heb huizen voorbij zien drijven... ...heb uh, stukken van uh, wandelpaden afgerukt zien worden. En uh, wanneer het water straks weg is... Ja, ...dan verwacht ik dat er een, een hele hoop schade te betreuren valt. We zijn er slachtoffers? Nee, voorlopig niet. En dat is eigenlijk het beste nieuws van de dag. Uh, iedereen was toch heel erg bang voor wat er komen ging na die vloedgolf... die van de week Toowoomba, een plaatsje hier niet ver vandaan trof. Daar zijn een, een hele hoop mensen bij overleden. En uh, ik denk dat, uh, dat iedereen opgerucht ademhaalt dat het nu niet is gebeurd. Oké, okay, dankjewel. Robert Portier. Die andere natuurramp, die grote delen van Haiti verwoestte is alweer een jaar geleden. Een jaar waarin niet veel is gebeurd. Nog steeds wordt alleen noodhulp verleend en van opbouw is nauwelijks sprake. Wyclef Jane, zanger en vorig jaar nog presidentkandidaat, beklaagt zich namens de Haitianen. We een fund die nog in Washington for voor de ook de donors did, which geen van dat been released. Ja nee natuurlijk Wyclef Jean suffert die ik ben. De brand bij Chemie in Moerdijk, die volgens minister Opstelde ook een ramp is, zorgt nog steeds voor onrust, bleek eerder op de avond tijdens een bijeenkomst. Ik kan me niet voorstellen dat als er zoveel in de lucht is, dat er dan niks aan de hand is. Ja, ik wil toch even weten wat er aan de hand is met um, loslopende kinderen. Wij hebben op in het gebied waar uh, rokwolk overheen gegaan is. Ja, aanleiding is een bericht van het RIVM dat er op één plaats duizendmaal meer lood is gemeten dan wettelijk is toegestaan. Maar bij een volgende meting was die waarde weer normaal, dus vond het RIVM het ook niet nodig om alarm te slaan. De één meting dat is wel erg weinig. De tweede levert al een veel lager gehalte op. De land- en tuinbouworganisatie baalt omdat de boeren niet weten... ...wat ze met vee en gewassen op het land aan moeten. Dus dat, de analyse zoals die nu gegeven wordt die is heel grootmazig... ...en daar kunnen we eigenlijk niks mee. Maar niet zo erg als burgemeester Kleis van Strijen baalt. Nou, daar baal ik dus ook van als burgemeester. Want dat slaat ook uh, terug op ons... En dan nog dit. Henk Bleker heeft altijd ontkend dat hij voor de formatie van het kabinet Rutte... gevraagd was voor een staatssecretariaat of ministerschap. Dit zei Bleker daags voor het CDA-congres van 2 oktober... bij de collega's van Pauw en Witteman. Zou u staatssecretaris van Landbouw... Ervan? Schitterend terrein. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen. Dat u vragen niet? Dat is één. En dat ik dat serieus dat ja je zou zeggen. Ja. Ja, ik kan maar, me nauwelijks voorstellen. Maar u kunt ook Mark Rutte werd vijf dagen later op 7 oktober tot formateur benoemd. Vanavond bij uitgesproken van Wakker Nederland laat Bleker ineens weten... al tijdens het CDA-congres te hebben geworsteld... met de mogelijkheid staatssecretaris te worden. Ik heb tot het laatste moment, tot na het congres, gedacht... ga ik die verandering aan persoonlijk te ja of te nee... En dat was een dubbeltje op zijn kant. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen werd gelezen door Jan van de Putten. Ook in de krant vanmorgen veel aandacht voor Brisbane. Koert-Jan Schonewille is een Nederlandse flying doctor. Die staat te popelen om hulp te verlenen, maar hij mag niet vliegen, staat in trouw. De reddingshelikopters hebben geen plaats. Die vliegen zo leeg mogelijk over de watervlakte om zoveel mogelijk mensen te kunnen redden. Als we metro mogen geloven is er van paniek in Brisbane geen sprake. De stad is kalm, laid back. Veel mensen zijn gevlucht, winkels zijn dicht achterblijvers zitten met een biertje langs het water. Dit geeft een kick, zegt er eentje. Dit is iets waar mensen over vijftig jaar nog over praten. Daar ben ik dan bij geweest. Volgens de Telegraaf is er onrust onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Als ze veertien dagen in het ziekenhuis liggen, of langer, dan kunnen ze hun vertrouwde kamer kwijtraken. Dat is een nieuwe regel die op 1 januari is ingegaan. En die is bedoeld om leegstand te voorkomen. Bejaarde bewoners van een woonzorgcentrum in Lelystad reageren boos. Gaat Nederland vandaag de dag zo met zijn senioren om? dagblad de pers was in Heerlen. Rollator City noemt het blad de stad. Nergens in Nederland is de vergrijzing zo zichtbaar. Vorig jaar was bijna 20 van de bevolking boven de 65. De gemeente heeft de laatste jaren overal opritjes in de stoepen gemaakt... voor mensen met een rollator. En verder zie je in Heerlen veel leegstand. Zo staat 40 van de winkels leeg. Hoe is het met de Duitse sympathisanten van Geert Wilders? Volgens de Volkskrant verloopt de opmars van die vrijheid niet bepaald soepel. Gisteravond zou in Berlijn de eerste officiële bijeenkomst van de partij zijn, maar die ging niet door. De zaaleigenaar wilde niet meewerken. Buiten stonden linkse betogers en heel veel politie. Partijleider Stadkiewicz, die Wilders vorig jaar had uitgenodigd voor een toespraak, zegt dat hij slachtoffer is van fascisten. Biologieleerares lerares Hannie van Arkel uit Heerlen... ontdekte in 2007 een grote gaswolk in de ruimte. En nu reist de hele wereld over om over haar ontdekking te praten. En haar verhaal staat in het AD. Hanny is amateursterkundige. Op een foto van de Hubble-telescoop vond ze een blauwgroenige gaswolk... waarin sterren ontstaan. Overal op de wereld wordt de ontdekking Hannies voorwerp genoemd... in het Nederlands. Op dit moment zit Hannie in Seattle aan de Amerikaanse westkust... voor een bijeenkomst van topastronomen. De tv-documentaire over het Urker mannenkoor Halleluja... van de VPRO krijgt mogelijk een opmerkelijk vervolg. De SGP op Urk wil een groot gelegenheidskoor vormen... om in Den Haag een protestlied te zingen tegen windmolens. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Als het aan het kabinet ligt, komt er voor Urk een windmolenpark... zeer tegen de zin van de bevolking. De uitzending van de documentaire trok 550.000 kijkers. Laten we met z'n allen één groot protestkoor vormen, zegt de SGP. Met burgemeester Kroon als dirigent deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I me flying around with nowhere to land. I said I'd never be here again, but that don't really matter. Het waren Diana Birch en Alan Clark too soon to end. Het is even wennen voor GroenLinks. De steun van deze partij is cruciaal voor het doorgaan van een trainingsmissie naar Afghanistan. Zoals het kabinet vorige week voorstelde. De nieuwe fractieleider, Jolande Sap, had vanavond een eerste confrontatie met haar kritische achterban. De initiatiefnemers van de avond, Karel van Broekhoven en Sietse Bosgra, zijn erg benieuwd naar de opstelling van Sap. Nou, weet ze ons te overtuigen, dan, uh, dan, dan uh, accepteren we dat natuurlijk. Uh, dat zal er moeilijk worden, maar goed, misschien uit zijn argumenten... die wij nog niet gehoord hebben en uh, waarmee ze ons weten te overtuigen. Weet ze ons niet te overtuigen en dan krijgt ze te maken met een achterbaan... die het uh, niet met haar eens is en uh, ja, die dus uh, in een soort oppositierol komt. Uh, maar hoe dat dan verder moet gaan, dat uh, kan ik u niet voorspellen. Ik, ik hoop in ieder geval niet dat we daartoe komen. Ik ga niet dreigen of zo. Ik bedoel, dan wordt het heel moeilijk voor een aantal mensen... omdat het toch een zaak is. Voor maar... u ook? Ja, toch ook wel. Het is heel zwaar. Ja, wat is er zwaar aan? Ja, voortzetting van de oorlog in een land wat al zo getroffen is door de oorlog... waar niemand de ander kan overwinnen. Het is echt een padstelling. Er zit geen overwinning in. Dus als je nog doorgaat met die oorlog, dan ben je nog net zo ver als nu... terwijl er gepraat moet worden... Voor de partij is dit gewoon een debat, zoals zoveel. Uh, we hebben in het verleden heel veel discussies gehad over de koers van de partij. En er is een nieuw, uh, een nieuw partijprogramma opgesteld. Uh, en dit is er eigenlijk net zo één. Uh, alleen, Jolanda, moeten er gewoon op de goede manier mee omgaan. En als zij ziet dat er een enorme meerderheid is voor niet gaan... dan denk ik dat zij onverstandig aan doet om dan ja te zeggen. Doe ze dat wel, dan, uh, ja, dan, dan denk ik dat er problemen gaan komen. Er is helemaal niets mis met deze discussie. Ik vind het zelfs erg goed dat we deze discussie voeren. Um, dergelijke processen horen in een politieke partij thuis. Want daar is een politieke partij voor. Het debat binnen GroenLinks is een tijdje nogal dood geweest. Dat is de laatste tijd aan het opleven. Dit is dan een, een nieuwe opleving. Ik ben er gewoon heel blij mee. En het is heel goed voor de partij. Ik heb hoop dat we, omdat we toch met vele verontruste leden zijn... dat dat indruk maakt. En ja, de boodschap is zeer simpel. Hou je aan de resolutie die toen is aangenomen. De motie in de Kamer. En ga daar geen militairen aan toevoegen. Ja, vlak voor de uitzending sprak ik met de fractievoorzitter van GroenLinks, Jolande Sap. En ik vroeg haar hoe de sfeer was geweest tijdens de bijeenkomst. Nou, de sfeer was uh, ja, heel goed, respectvol. Ik had eerlijk gezegd zelf zwaardere emoties verwacht. Uh, en dan, wat, wat, wat, wat dat vaak met zich meebrengt, is dat mensen dan niet bereid zijn te luisteren. Maar die bereidheid was er zeker. Ja. Ik en waar... over en weer heel goed geluisterd. Ja, uh, was, de, uh, was men vanavond die meerderheid voor of tegen uh, deze missie? Nou ja, De mensen die aanwezig waren, ja, ik vind het lastig. Het, het was echt um, um, niet eenduidig het beeld. Nee. Er, waren een aantal, er waren echt een aantal verklaarde tegenstanders... die ook door de fractie opriepen om nu al een besluit te nemen. Mm -hmm. Maar er waren ook veel mensen die, net zoals ikzelf en net als de fractie... Uh, nog geen eindoordeel hadden. Grootste zorg is um, dat mensen uh, ja, zich zorgen maken over dat deze missie in een context plaatsvindt: een grotere NAVO-strategie, een verslechterende veiligheidssituatie daar in het noorden van Afghanistan, uh, die zal maken dat het toch onderaard in een vechtmissie. Ja. ja, en dat is een zorg die ik ook deel, die de fractie ook deelt en die we ook, waar we echt meer informatie over willen krijgen. Ja, en die misschien ook goed, wat ik heel prettig vond. Om te merken deze bijeenkomst, is uh, dat er eigenlijk vrij breed werd uitgesproken dat men uh, het proces wat de Kamerfractie wil doormaken, dus zorgvuldig de tijd nemen om tot een goed besluit te komen. Eerst een hoorzitting, dan debat, dan het oordeel. Dat men dat steunt. En dat men ook vertrouwt dat de fractie daar een goede afweging in gaat maken. Even terugkomend op die uh, zorgen, die worden natuurlijk ook gevoed. Doordat uh, een kleine groep uh, trainers, uh, nou ja, vergezeld worden door een hele grote groep militairen en vooral ook dat er vier F-16's worden gestationeerd. Hebt u al enig idee hoe die F-16's moeten helpen... bommenwerpers, tenslotte politiemensen op te leiden? Nee, daar heb ik zelf ook uh, echt kritische vragen bij. Kijk, wat ik begrepen heb, is dat die Nederlandse F-16's heel bijzonder zijn... omdat ze zij een van de weinige uh, F-16's zijn die uh, bermbommen kunnen opsporen. Ze hebben een uh, speciale apparatuur geïnstalleerd. Dat is natuurlijk iets wat wij wel steunen. Um, maar het mandaat van die F-16's om in uiterste nood te hulp te schieten... Ja, dat is wat ons betreft nog wat te ruim. Uh, want je hoorde daar uh, premier Rutte tijdens de persconferentie ook over zeggen... dat ja, als er iets met de Duitsers in dat geval is dat ze dan wellicht ook een beroep op onze F-16 konden doen. Nou, dat zou ons echt veel te ver gaan. Ja. Zou het denkbaar zijn dat u zelf met een voorstel komt... straks uh, zonder militaire component, zal ik maar zeggen? Nou ja, dat is wel iets waar we echt goed over gaan nadenken. Kijk, wij zeggen niet op voorhand... Um, elke militair die meegaat is verdacht. Want wij realiseren ons heel goed dat als je daar de politie wil trainen... en ook het lagere politiekader wil trainen... dat dat altijd onder andere omstandigheden is dan in Nederland. Ik bedoel, daar is gewoon meer corruptie, meer criminaliteit. Um, dus dan moet de politie ook toegerust zijn om bijvoorbeeld met bommen om te gaan. Om uh, nou ja, op een goede manier huiszoekingen te doen. En wil je ze daar... In het veld bij begeleiden, dan, dan kan dat niet door politieagenten. Dat mogen onze politieagenten helemaal niet. Dan moet dat met militairen. Dus militairen kunnen wel degelijk aan civiele opleiding bijdragen. Mm -hmm. um, maar de omvang waarin dat gebeurt, de bredere NAVO-strategie waar dat onder valt, uh, dat roept bij ons veel vragen op. Nee, maar mijn vraag is eigenlijk ja? um, of u inderdaad uh, nadenkt over een eigen voorstel. Nou ja, daar, daar zijn we uiteraard goed over aan het nadenken. Um, en daar zullen wij ook gewoon de komende weken en de hoorzitting voor gebruiken. Om uh, te kijken welke elementen uit het kabinetsplan passen in de motie. Want hè, dat was, het was onze motie, ons initiatief met D66 samen. Waardoor we nu dit debat hebben. Welke elementen passen daarin? Wat missen we? En welke elementen passen absoluut niet? Ja, maar Zodat ik... we in het debat... In het Natuurlijk vanuit een idee van wat ons voor ogen staat met Afghanistan. We hebben een visie op Afghanistan, 2007 al opgesteld. Die willen we graag gerealiseerd zien. En daarin past dat je opleidingsverantwoordelijkheid ne neemt. Daarin past dat je gewoon een hele justitieketen gaat uitbouwen. Daarin past ook dat je maatschappelijke organisaties en hulporganisaties goed steunt. Maar daarin past... Niet um, dat je gewoon hele korte opleidingen door militairen aan analfabete jongens laat geven. Mevrouw Sap, u verwijst nu zelf naar die motie. En uh, daarin staat dat helemaal niet zo uitgebreid. Daarin staat dat u wilt dat de regering in kaart brengt... de behoefte aan hulp op het gebied van civiele politietraining. Dat in kaart brengen is helemaal niet gebeurd, volgens mij nog. Dus ik snap niet dat u zo bescheiden en afwachtend bent... Nee, niet bescheiden en niet afwachtend. Het enige wat wij wel zeggen is: wij gaan gewoon uh, niet het oordeel opmaken voordat we het debat voeren. Um, de behoeftepeiling is eerder uh, vorig jaar al naar de Kamer gestuurd. Um, maar, zeg ik bij wat ons betreft, en dat stond ook in de motie... was het kader vooral dat we wilden bijdragen aan de Europese missie in Afghanistan. Omdat die Europese trainingen ook een veel sterker civiel karakter hebben... ook een grotere kwaliteit kennen. En we zien nu een voorstel van het kabinet... waarin naast die Europese poot ook een hele stevige NAVO-poot zit. Daar vraagt de motie niet om. Dat wil niet zeggen dat ik helemaal geen begrip heb voordat dat nodig kan zijn. Want ik begrijp je dat dat lagere politiekader gewoon niet... Door de Europese missie getraind kan worden, omdat dat buiten de poort moet. Maar daar hebben wij dus ook echt wel veel moeite mee. En het moet niet ontaarden in opnieuw een vechtmissie. Daar zijn wij consequent ook bij Oeroscham tegen geweest. Ja. Maar mevrouw Sap, u hebt de macht. Zonder u geen missie. Waarom bent u niet actiever? Waarom zegt u niet veel meer wat u zelf wil? Nou, wij hebben natuurlijk heel goed gezegd wat wij zelf willen. Dat ligt vast in onze visie. En het ligt vast in de motie. Nou, dat is niet um, wat nu het kabinet bij... meekomt. Nee, dat, de, het kabinet doet een voorstel. Daar herkennen wij een aantal elementen uit. En daar hebben wij ook op een aantal punten echt zorgen over... en kritische vragen over. Dus daarom gaan we ook met het kabinet in debat. Daarom zeggen we ook nu nog niet... Ja of nee tegen het voorstel. Afhankelijk van of het kabinet uh, bereid is op een aantal onderdelen straks nog verandering aan te brengen. Dat zult u in het debat gaan merken welke onderdelen dat gaan worden. Dat zullen we ook stevig optrekken met onze mede-initiatiefnemer, met D66. En dan zal er een uit einduitkomst zijn. Ik hoor u niks zeggen over het congres dat er nog komt. Uh, uh, speelt het congres nog een rol? Kunt u een congresbeslissing naast u neerleggen? Nou ja, het congres wat we hebben is een congres waar we onze eerste kamerkandidaten gaan kiezen. Waar we ook de Provinciale Statencampagne in aftrap geven. 5 februari. Um, het kan zijn dat het debat al voor het congres heeft plaatsgevonden. En dan zal ik verantwoording afleggen over het besluit wat de Tweede Kamerfractie gaat nemen. Het kan ook zijn dat het debat nog daarna is. En dan verwacht ik dat we ook daar weer um, een uitwisseling zullen hebben met de leden. En dat we zullen toelichten um, hoe de hoorzitting is gelopen. En uh, wat voor ons echt de belangrijke criteria worden in de afweging uh, over of we wel of niet uh, en wat we dan precies wel of niet gaan steunen. Ik begrijp dat het congres in die zin geen rol speelt bij uw uh, afweging en besluitvorming en dat u zelfs bereid bent om uit te leggen waarom u een congresuitspraak eventueel naast u neer gaat leggen. Nou, ik wil, ik, nee, dat, dat hoort u mij niet zeggen. U ja, hoort dat hoort u echt zeggen. Dat ik ja, u hoort mij zeggen dat ik ervan overtuigd ben... Um, dat uh, wij als Tweede Kamerfractie op dat congres... op een goede manier aan mensen kunnen overbrengen... welk besluit we hebben genomen, ja. dan wel welke criteria... en afwegingen we gaan hanteren. En ik verwacht dat het congres ons dan de ruimte zou geven... omdat we ook gewoon echt in het verlengde van de visie... vanuit de partij, vanuit het verkiezingsprogramma... Um, voor Afghanistan zullen redeneren. En daarbij ook de gevoeligheden en de partij zwaar zullen meewegen. Dus kort dat nu hoort mij ik verwacht dat we daar samen goed gaan uitkomen. Goed, ik verwacht ook niet anders dan dat u dat verwacht. En dat zegt mevrouw Sap. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot zover Jolande Sap. De missie als hij gaat, die komt in het noorden in Kunduz. Daar waar Duitsland de militaire leiding heeft. Duitsland waar de regering vandaag besloten de missie in Afghanistan... met een jaar te verlengen. En daarom hebben we contact met Wouter Meijer in Berlijn. Goedenavond Wouter. Goedenavond. Wat is de precieze inhoud van dat besluit? Het is het besluit om inderdaad het met een jaar te verlengen. Dus uh, als dat straks in februari door de Bondsdag wordt aangenomen, dan zijn we in februari 2012 als je het met een jaar verlengt. Maar ook voor het eerst, dat is nieuw, uh, een datum voor het begin van de terugtocht te noemen. Uh, dat betekent dat eind van dit jaar, eind 2011, Duitsland begint met het terugtrek van troepen. Dat is uh, ten eerste een compromis tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie. Uh, Guido Westerwelle, te tevens lid en, en voorzitter van de Liberalen, die wilde heel graag dat er zo'n datum inkomt. En ook de SPD, die weliswaar in de oppositie zit... maar waarvan de Duitse regering ook graag wil dat die het besluit steunen... zodat er bij dit soort belangrijke kwesties een brede meerderheid is. Uh, die hadden dat als eis gesteld en dat komt er nu van. Dus Duitsland begint eind dit jaar met de terugtrekking. Ja, maar goed, dat de SPD dus ook gehoord is in deze... dat betekent dat het debat in de bondsdag eind januari... niet heel veel problemen zal opleveren, neem ik aan. Nee, precies. De regering heeft van zichzelf al een meerderheid. De SPD stemt dan mee. De linker is altijd als enige tegen uit principe. Dat zijn ze altijd. En de groenen ook altijd verdeeld. In dit geval waarschijnlijk een grote meerderheid van de groenen die tegen zijn. Maar er is een ruime meerderheid. Nou, toch is het opvallend. Want de meerderheid van de Duitse bevolking, heb ik begrepen, is tegen de missie. Ja, dat klopt. Dat is, dat is al jaren zo. De bezwaren van de bevolking worden ook steeds groter. Intussen is rond twee derde, blijkt in de opiniepeilingen altijd... rond twee derde is eigenlijk voor onmiddellijke terugtrekking. Maar de grote partijen trekken zich daar niets van aan. En die weten ook dat uit de, de diepere, onderliggende opiniepeilingen... blijkt dat mensen toch vaak beslissen om een bepaalde partij te kiezen... vanwege economische en financiële dingen. De uitkeringen, de pensioenen, de belastingen. En de vraag op welke partij stemt u vanwege Afghanistan... die komt altijd heel erg onderaan. Ja. Ja, nee, dat zal wel. Maar goed, aan de andere kant zijn er wel allerlei be berichten nu... van de verslechterde situatie in Koenloes. Maakt men zich daar geen zorgen over? Ja, dat, dat, dat maakt de tegenstand natuurlijk groter. Dat maakt ja. ook dat dit politieke compromis... Hè, om dus nu te zeggen, we verlengen het natuurlijk met een jaar... en uiteindelijk heeft Duitsland uh, een tijdje geleden ook al besloten... om tot 2014 door te gaan. Maar om nu toch al te zeggen, eind dit jaar beginnen we, als het kan... wat de veiligheid van de andere troepen betreft... dat je niet je eigen, jezelf in je vlees snijdt, dan beginnen we eind 2012, 2011 met terugtrekken, dat is natuurlijk ook een beetje... om tegemoet te komen aan die bezwaren. Dus om mm. tegemoet te komen aan die bezwaren van de SPD... En van, en van Guido Westerwelle, de liberalen. Die zeggen, we moeten er een keertje mee ophouden. We kunnen niet doen alsof dit altijd zo doorgaat. De Duitsers zijn natuurlijk um, acht jaar geleden daar begonnen... in Koenus, in het Noorden en in Masai sharif uh, met het idee dat het een heel rustig gebied was. Toen hmm. was het idee, het noorden is rustig en het zuiden is gevaarlijk. Dus wij gaan naar het noorden. Duitsers houden tegenwoordig niet meer van schieten. Uh, die willen graag opbouw, uh, opbouwmissies, stabiliteit. Ja, en ze zijn natuurlijk een beetje ingehaald door de werkelijkheid. Het is daar steeds gevaarlijker geworden. Er wordt steeds meer gevochten. Er zijn intussen 45 do doden aan de Duitse kant. Uh, Angela Merkel was een week voor kerstmis nog in Kunduz. Ze heeft de troepen bezocht en ook voor het eerst gezegd... het is hier gewoon oorlog. Ze heeft ja. het K-woord, kriek. Ze heeft het uitgesproken. Het K-woord. Ja, hoe vinden de Duitsers eigenlijk dat ze straks ook Nederlanders moeten gaan beschermen eventueel? Nou, ik heb daar natuurlijk zelf heel erg naar gezocht, wat ze daarvan vinden. <laughs> zeg, maar, en, vinden niks <laughs> en, en, en, dan, en, dan, en dan vind je de hele kleine berichten erover in de krant. Maar eigenlijk speelt het geen grote rol. Het gaat natuurlijk in Duitsland veel meer over, over de boendesweer. Die zitten er met meer dan 4000 uh, troepen. Dus dat is een veel groter aantal dan die Nederlanders die met 400 of iets meer komen. Ja. En onder Eupol vallen, dus onder de Europese politiemissie. Uh, ze zullen wel beschermd worden door de Duitse... Bundesweer, als dat nodig is, is de Bundeswehr in staat en ook bereid om ze te beschermen. Maar daar, daar zitten ook al Italianen, daar zitten Spanjaarden. Dus uh, vanuit Duitsland bekeken, is Nederland daar maar een, een kleine groep die er dan bij komt. Duidelijk. Wouter Meijer in Berlijn.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 I'm the top Het was onmiskenbaar Tom Waits, little drop of poison. De Tunesische president Ben Ali heeft vandaag besloten... om alle betogers die de afgelopen weken bij demonstraties zijn opgepakt... vrij te laten. En hij heeft zijn minister van Binnenlandse Zaken ontslagen. Zal dat genoeg zijn om de onlusten in Tunesië de kop in te drukken? Ik ga het vragen aan Galet Chouquet, journalist... en voorzitter van het Tunesisch Forum. Dag, meneer Chouquet. Dag. Ja, de minister ontslagen. Heeft dat enig effect... Geen effect, denk ik. Nee? Uh, ja, volgens, <laughs> volgens de oppositie, de Tunesische oppositie met name... en uh, veel burgers ook in Tunesië... zij kennen de namen van de ministers niet. Dus oh. uh, uh, een minister komt of een minister weg... er is geen verschil voor hen. Juist. En het vrijlaten van de betogers, heeft dat effect? Heeft ook, denk ik, heeft ook geen effect. Oh. Omdat de nieuwe mensen ook... Uh, <laughs> vier... Huh? door de, de politie en de geheimdienst in, in de gevangenis vandaag. Oh, er zijn weer nieuwe acht, demonstranten ja, opgepakt. Ja, opgepakt door de geheimdienst en de politie. Uh, maar wat, wat vreselijk is, of dramatisch, of trist... ook vier, acht mensen doodgemaakt door, door, de, door de politie ja. vandaag... In aantal steden, Tunesische steden in het zuiden en in, in het noorden. Ja, ja, ja. Wie, weer, weer demonstranten gedood dus. De president ja. noemde demonstranten zelfs terroristen die vanuit het buitenland worden aangestuurd. Oh. Uh, uh, voor wie doet hij dat eigenlijk, dat die, die mensen zo betitelen? Het verhaal voor de meeste van de Tunesische opposenten is een oude verhaal, is niet meer acceptabel. En uh, ja, uh, is niet meer betrouwbaar ook. Uh, niet alleen in Tunesië, maar overal ook in het westen. De meesten weten dat uh, deze demonstranten hebben geen link met uh, de Tunesische oppositie zelf, nee. niet nee. met buitenland. Met het buitenland. Wie, wie uh, <laughs> Welke land gaat een rol spelen hier? Uh, de de, de bierlanden hebben een prachtige relatie met het regime van Ben Ali. Uh, ja. de, de president Bouteflika van Algerije. En de Libische president, de president Tissa Hakje, Mohammed uh, Gaddafi. Dus het verhaal dat zij terroristen zijn, fundamentalisten, et cetera... is een oude verhaal van de jaren negentig. Uh, begin van de jaren negentig. Uh, Daar was, vliegt uh, niemand meer in. Ja, precies. Nee, precies. precies. Wat precies. ik zo opvallend vind is dat als je naar de beelden op tv kijkt... dat uh, de demonstranten, uh, uh, althans een groot deel van die demonstranten... Hun, nee. op tv hun diploma's laten zien. Het zijn vooral hoogopgeleide jongeren hè, die geen baan kunnen krijgen. Hoe komt het dat juist voor hen? En dan geen werk is in Tunesië? Eh... Um, uh... Ja, ieder jaar uh, uh, ja, de, de werkloosheid in Tunesië is anders misschien dan uh, de situatie in veel Arabische landen. 32.000 uh, uh, hoogopgeleide mensen, uh, jongeren meestal, uh, hebben uh, geen baan gekregen de laatste jaren. Ieder jaar uh, uh, rond 80.000 uh, uh, studenten kregen hun diploma's, dus uh, uh, hun studie afronden. En uh, voor een economie, zoals de Tunesische economie... is het een beetje moeilijk om, deze, uh, om plekjes te vinden... werkplekjes te vinden voor, voor 80.000 mensen. Uh, uh, dus uh, door een aantal factoren... Uh, Tunesië is een klein land, uh, uh, is niet rijk... Qua gaas en olie, zoals Algerije en, en, en, en Libië, uh -huh. de buurlanden. Uh, de economie is gebaseerd op, uh, op mensen, zeg het maar. Op toerisme, op uh, een beetje industrie, een beetje landbouw. Ja, maar ja. Uh, uh, door, door de politieke situatie ook. door de politieke situatie. de creativiteit van, van, van, uh, van, van, van, van de maatschappij. van de Tunesische uh, maatschappij uh -huh. is, is beperkt geworden. Ja, ja. De, de, de mensen kunnen geen initiatief uh, uh, nemen door de corruptie ook. De klimaat, de economische klimaat is slecht geworden. En, uh, en uh, daarom kunnen minder bedrijven uh, kunnen actief zijn... Okay. om uh, meer uh, werkplekjes te kunnen ja. creëren voor deze jongeren. Dus dat zijn die hoogopgeleide jongeren. Maar uh, blijven de protesten tot hen beperkt... of heeft die groep zich inmiddels uitgebreid? Wat, wat, wat vreemd is, uh, omdat uh, uh, veel opposanten hebben uh, de laatste jaren aantal keer uh, geprobeerd om, uh, om, om met het regime te praten, met de regering te praten. Kijk, deze jongeren zijn hoog opgeleid. Mm -hmm. Ze zijn ook uh, uh, qua, qua communicatie uh, uh, door de internet en door uh, de sociaal media en door uh, aantallen jongeren. Factoren, de, de nieuwe technologie zijn open, zij weten wat er gebeurt in de wereld, uh, maar hm. in Tineze zijn ze niet gestimuleerd door bijvoorbeeld de politieke partijen of door uh, geen discussie, geen kanalen tussen uh, de regime en, en, en uh, het regime en, en deze mensen, deze jongeren. Ja. Deze jongeren zijn, maken uh, meer dan 50 van de bevolking, dus yes. ze zijn enorm. Ja. Uh, zond ja. Ja, ja nou ik wil vragen is de geest nu eigenlijk definitief uit de fles of denkt u toch dat Ben Ali hem er weer in krijgt die geest dat hij het gaat onderdrukken deze protesten uh, kijk niemand uh, uh, deze protest of deze deze demonstraties waren ook een verrassing niet alleen voor de Tunesiërs voor de Oppositie zelf in Tunesië yeah. voor, voor, voor de hele Arabische wereld, voor de wereld. Uh, omdat de imago van Tunesië was anders de laatste uh, jaren. Mm Het -hmm. is, is, is een stabiel land, uh, toeristische land en uh, uh, uh, happy, <laughs> happy people. Maar in de realiteit, in de waarheid, uh, de, de situatie was niet zo. Met name in sommige regio's in, uh, in, in, in, in Tunesië. Nee, maar, maar uh, deze. Denkt u nou, maar denkt u dat uh, Ben Ali deze opstand definitief zal onderdrukken? Of denkt u dat dit een begin zal zijn van uh, nou ja, het zagen aan de poten van zijn troon, zal ik maar zeggen? Het is, is een begin van het eind. Ik het denk, begin van het eind. Ja, ja, ja. ik denk Ben, ben Ali en, de, en zijn regime kan niet zo blijven. Nee. En ik ben niet zeker dat Ben Ali de capaciteit heeft om echt een democratisch regime te bouwen. No. Niet uh, de, de democratie. Uh, een, een regime die de, de vrijheid van mening respecteert. De, de, de, de, hoe heet, de, de uh, slimheid van zijn, van zijn uh, mensen respecteert. Uh, ik weet het niet. Ik ben niet ja. zeker van zijn capaciteit. Als nou. hij kan zo zijn of nee. De, de, dan, zullen de... we, nou maar dan, dan zullen wij moeten kijken. Als we het niet weten, zullen wij moeten kijken. waar al deze uh, demonstraties toe leiden. Hartelijk ja. dank. Graag gedaan. Galet Sjoekit.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 Why didn't you call me? Why didn't you call me? Oh, yeah. Oh, sitting around. Why didn't you call me? Shelby Lynn was that Why Didn't You Call Me? Het kabinet is geïnteresseerd in privatisering van het gevangeniswezen. Naar nou, voorbeeld van Groot-Brittannië. En dat staat in het regeerakkoord. En daarom bezocht staatssecretaris Steven vandaag Petersbro Prison. Is dat een goed idee? Is het wenselijk dat er private gevangenis komen? En zo ja, waarom? En onder welke voorwaarden? Ik ga erover praten met hoogleraar strafrecht Paul Mevis... en met VVD-Tweede Kamerlid Art van der Steur. Goedenavond allebei. Goedenavond, mevrouw Polak. Meneer Van der Steur, um, um, waarom zou het gevangenisgewezen... geprivatiseerd moeten worden? Wat is daar het voordeel van? Nou, het gevangeniswezen zou geprivatiseerd uh, moeten en, en kunnen worden... als blijkt dat uh, onder dezelfde voorwaarden die we nu eraan verbinden... dat goedkoper zou kunnen. En waarom zou dat goedkoper kunnen als het geprivatiseerd wordt? Nou, Er zijn veel mensen die vinden dat uh, de overheid... niet altijd de meest efficiënte uh, organisator is van, uh, van werk en van activiteiten. En men vindt dat het bedrijfsleven daar vaak uh, beter in is. Dat is ook een standpunt wat de VVD uh, veelvuldig uh, inneemt. Ja, ja, ja. Uh, en dat zou voor uh, gevangenissen ook uh, kunnen gelden... Daar, dat is ook, daar is ook wel enig bewijs voor. Overigens zijn er ook bewijzen van het tegendeel. Dus oh. de, daarom is het ook ja, daarom is het ja. goed dat het onderzoek wordt gedaan waar ja. de staatssecretaris uh, toe heeft besloten. Want in Amerika wordt, is waar het het verst is gegaan met privatisering. Daar uh, zijn resultaten geboekt van uh, bezuinigingen van 5 tot 15 procent. Mm -hmm. En dat is op een totale kostenpost die wij in Nederland hebben van 2,2 miljard. Natuurlijk toch een heel substantieel uh, bedrag. Maar het doel is dus gewoon kosteneffectiviteit. Het doel? Is, ja, dat zo, ja, zo staat het ook in het regeerakkoord. Okay. Het doel is echt bezuinigen. Goed. Uh, uh, meneer Mevis, hoogleraar strafrecht bent u. Uh, Kosteffectiviteit privatiseren vanwege kosten. Is dat een goede reden om de gevangenissen te privatiseren, vindt u? Uh, dat denk ik niet. De principiële voorvraag is of uh, gevangeniswezen... Hè, de uh, uitoefening van, uh, van vrijheidsbeneming... of dat niet eigenlijk een taak is die zo principieel net als, als geweldsmonopolie van de politie en uh, wetgeving en rechtspraak... of dat niet zo principeel is dat je dat überhaupt niet... Uh, aan, uh, aan particuliere partijen zou moeten uitbesteden. Er zijn ook in uh, Europees verband wel regels over... dat uh, de humaniteit van de detentie, de kwaliteit van detentie... ook uh, bewaakt wordt door het feit dat het uh, overheidsambtenaren betreft. Maar goed, waarom, uh, waarom zou nou, het principieel zijn? Nou, het is niet principieel. Kijk, privatisering is geen doel op zichzelf... maar het is ook geen verboden kwestie. Uh, het gaat om wat, wat wil je daar nou mee, uh, mee bereiken... En uh, ik, ik denk dat het punt is dat... Uh, uh, los van het principiële punt van wie is verantwoordelijk voor vrijheidsbeneming... juist die verantwoordelijkheid voor vrijheidsbeneming uh, uh, zo zwaar is... dat uh, uh, uh, de, de echte privatisering van die vrijheidsbeneming... nauwelijks uh, kostenbesparend zal zijn. Nee. Uh, omdat er uh, ja, toch aan alle kanten uh, uh, heel gedetailleerd... en ook vanwege de politiek uh, uh, wenselijk uh, toezicht, uh, regels... Uh, uh, precieze ten uitvoerlegging... Uh, uh, de kwaade bescherming van gedetineerden enzovoort nodig is. Uh, ik mag op wijzen dat in uh, het aanpalende sector van ter beschikkingstelling... daar bestaan particuliere inrichtingen. Uh, maar ja, die zijn uh, en terecht met handen en voeten... Uh, aan uh, steeds strakkere overheidsregels ja. uh, met politieke verantwoordelijkheid uh, gebonden. Met andere woorden, je kunt als het geprivatiseerd is... kun je eigenlijk niet meer goed toezien op de kwaliteit. Dat zegt u. Maar nou, ja, dat, kijk, meneer van der ja, Daar staat u mij toe daarop te ja? reageren. Kijk, de hooggeleerder zegt het al terecht. Er, er wordt in Nederland al gewerkt met private instellingen. TBS en jeugdinrichtingen zijn particulier voor een deel. Uh, daar zijn terecht worden door de overheid strenge eisen aangesteld. En ik zie dat principiële bezwaar niet zo. Uh, als, je, het maar, als het maar duidelijk is dat de overheid de verantwoordelijkheid draagt. En dat staat ook inderdaad in de Europese verdragen. En dat zal natuurlijk ook altijd uitgangspunt moeten zijn. Dat is overigens anders uit ingevuld in Amerika... Daar zou ik als, als VVD geen voorstander van zijn. Daar hebben ze echt volstrekt private gevangenissen georganiseerd. U wilt waarbij... delen privatiseren ja, als het Ja, natuurlijk. Kijk, bijvoorbeeld, ik neem een simpel voorbeeld. We hebben de dienst vervoer en ondersteuning. Die vervoeren ja. gevangenen van en naar rechtbanken en gevangenissen onderling. Dat is nog steeds een overheidsinstantie. Er is geen enkele reden waarom je niet zou kunnen onderzoeken... of dat goedkoper kan worden uitbesteed aan een particuliere organisatie. Je kunt, datzelfde geldt natuurlijk voor het, het beheer van, van de... Uh, van, de, van een gevangenis, van de financiering van een gevangenis. Uh, dat zijn allemaal elementen waar je, waar je kunt privatiseren. En ja, zoals het, maar, de Engelsen maar, het gedaan hebben, die hebben gezegd, we willen de zware gevallen, dus de echte grote criminelen, altijd onder controle van de overheid houden. Uh, maar uh, de lichte gevallen, de min of meer open inrichtingen, die kunnen geprivatiseerd worden. Meneer Mevis, zou dat een idee zijn, om het maar, maar ja. gedeeltelijk te doen, dus? In ja, feite. Er moet geen misverstand over bestaan. Dat bestaat al in geen ja. enkele... In geen enkele gevangenis wordt door een ambtenaar gebouwd. Geen, in geen enkele gevangenis wordt door een ambtenaar gekookt uh, in geen enkele gevangenis, uh, is de arbeid nog volledig onder de overheid. Dat zijn allemaal al sectoren die niet de primaire verantwoordelijkheid van de vrijheidsbeneming uh, raken. Daar is op zichzelf uh, onder een aantal voorwaarden uh, bestaat helemaal geen bezwaar tegen privatisering. Sterker, dat is al geprivatiseerd. Wel onder de voorwaarden dat we van tevoren weten wat de kwaliteit is uh, uh, van uh, de, uh, de private bedrijven. En dat er geen essentiële taken zijn om Even op dat punt van vervoer terug te komen. Het punt is natuurlijk wel dat er gedetineerden vervoerd worden. Dat is niet de makkelijkste groep mensen. Als het nodig is, zijn de ambtenaren van de dienst uh, uh, justitieel vervoer ook als ambtenaar bevoegd om geweld toe te passen. Dat is de, de uiterste consequentie van detentie: dat op gedetineerden uh, uh, geweld toe te passen ja. uh, is. Dat is een essentieel onderdeel waarvan ik bijvoorbeeld denk, he, ook de, de geweldsuitoefening door de politie, ik geloof niet dat er een reële discussie is om die te privatiseren. Dus er zitten altijd aspecten aan de kern van detentie... die uh, in essentie voor de overheid zijn, voor zover dat niet zo is... Bijvoorbeeld het bereiden van voedsel. Uh, is er uiteraard geen enkel probleem om daar... Uh, mits de kwaliteit uh, en, en allerlei andere eisen uh, uh, die daar moeten worden gesteld... mits die gewaarborgd zijn. De vraag is dan of dat geld oplegt. Ja, Meneer Van der Steur, uh, zo gaandeweg deze discussie heb ik het idee... dat, um, uh, dat er eigenlijk uh, nog helemaal niet een vastomlijnd plan is... maar dat u eigenlijk nog, als, als regeringspartij ook, maar ook teven moet onderzoeken welke delen van het gevangeniswezen geprivatiseerd zou. Worden, dat het helemaal niet over het hele gevangeniswezen gaat. Kan ik dat zo samenvatten? Dus dan kunt u het zeker samenvatten. Het staat ook met één zin in het regeerakkoord. Er is geen uitgewerkt plan, maar het is nee. wel een interessante gedachte. En overigens, is één punt dat ik nog zou willen zeggen... het is niet automatisch zo dat de verantwoordelijkheid niet kan worden losgekoppeld van de uitvoering van die verantwoordelijkheid. En natuurlijk is het zo dat de regering en de overheid altijd verantwoordelijk blijft voor de vrijheidsbeneming. Zoals in Mevis terecht zegt. Maar dat wil niet zeggen dat die uit de uitvoering daarvan niet geprivatiseerd zou kunnen worden. Maar dat moet onderzocht worden. Okay. En daar gaan we goed naar kijken. Kortom, ik moet dit samenvatten. Het is een overheidstaak, Alleen die kan worden uitgevoerd. Geheel of gedeeltelijk in de uitvoering kan gekeken worden naar of het geprivatiseerd kan worden. Nou ja, In zoverre nou. dat de uitvoering is ook de dagelijkse Detentiesituatie. Ja, de uitvoering van detentie bestaat uit datgene wat er dagelijks in de inrichting gebeurt. Duidelijk. Dat is iets anders dan een af te splitsen uitvoering die geprivatiseerd kan worden. Paul Meves, art van der Steur, hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Ja, en wat moet ik dan zeggen, uh, dan geef ik het woord nu aan John Jans van Galen.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 Ik kan u aanraden goed op te letten, want het, de titel is bijna langer dan het gedicht zelf. En de titel is al niet erg lang. Het gedicht heet Creatieproces. Ik maak momenteel deel uit van een groots creatieproces. Ik evolueer. In mij ontstaat alles. Daarnaast heb ik een krantenwijk. Een krantenwijk. Ja, en versus de schepping. Dat vind ik uh, zelf wel erg geestig. Het zijn uh, nou ja, vier regels bij elkaar en het, uh, het gedichtcreatieproces is af... Maar zo makkelijk is het niet. Het is, je kunt natuurlijk erover gaan filosoferen. Te, te, te, in eerste instantie zou je zeggen: grote schaal euh, om naar het leven te kijken, versus de kleine schaal waarmee je naar het leven kunt kijken. Hè, de, de evolutie, de Big Bang en dan de krantenwijk. De grote theorieën des levens, versus de concrete alledaagse werkelijkheid. De mens als onderdeel van de schepping, versus iemand die gewoon elke dag op zijn fiets zit om kranten te bezorgen. Evolutie versus stilstand. Um, maar er is meer aan de hand. Ik, het knappe vind ik dit soort uh, gedachten. Uh, gedachtespinsels worden vaak uh, tot thema van een gedicht gemaakt. Maar. Anders dan in die gedichten vind ik het knap. Er zit hier geen larmoyantie in. Het is niet, er wordt niet gezegd... wat zijn we eigenlijk toch niet te gast voor onszelf in de kosmos beschouwen. Als je naar de sterren kijkt en er zijn er steeds meer... dan vraag je je af waarom zijn we hier toch en wat heeft mijn <lacht> leven toch voor zin. Nee, het is heel droog. Het is bijna onpersoonlijk gezegd. Zoals de kracht van het leven zelf. Um, nou, uiteraard is het een heel geestig gedicht. Uh, die titel je ziet dan die krant... in de een naar de andere bus belanden, nummer 241a, 241b, 242a. En toch, net als je denkt na die vier regels... ha, ha, ha geestige kloe, dat was het dan... dan kom je erachter wat een krantenbezorger in wezen doet. Die, die duwt het verse leven pas gebeurd bij u naar binnen. In uw huis ligt de laatste schepping der mensheid... Bij u, op de mat. En nou ja, als je dat weet te vatten in vier regels, bijzonder knap. Het is die, dat absurdisme, die absurdistische waarheid... als je dat uh, in vier regels weet uh, samen te persen. Chapeau. Dank, Ramsey Goed, resten mij nog wat dienstmededelingen. Straks het programma na, na ons, Casa Luna. Dat staat vanavond in het teken van Hongarije. En morgen wordt het ook weer gepresenteerd door Joris Luidijk. Gute Nacht dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Radio 1.